Komende week houden militairen een oefening in het complex. Daarna wordt besloten of de raketinstallatie er daadwerkelijk komt. In Peking stonden er in 2008 tijdens de Olympische Spelen... ook luchtdoelraketten in de buurt van de belangrijkste stadions.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 VNN VNN 47 2 lukt Het is uh, bijna drie minuten over vier. Goedemorgen, je luistert naar 4-7 hier op Radio 1. En we gaan het hebben over het Koningshuis deze ochtend. Wat zou je graag willen weten van de koninklijke familie? Stel, je staat met ze in de lift. Je moet ergens naartoe, uh, nou weet ik veel, naar, uh, je moet uh, naar een sollicitatiegesprek. En je stapt de lift in en verrek, daar staan ineens koningin Beatrix... prinses Maxima en prins Willem-Alexander ook in de lift... En dan ga je ernaast staan, en dan is het zo'n. Ja, dan hoor je zo'n zo liftmuziekje op de achtergrond. En dan wordt het allemaal een beetje ongemakkelijk. En dan sta je net een beetje, net te dicht bij elkaar in, in elkaars aura, sta je dan zo. En dan ruik je ook een beetje, dat Beatrix een beetje uit de mond stinkt, omdat ze net even koffie heeft gedronken en zo. En Willem-Alexander heeft net een sigaretje weggedrookt. en het is allemaal een beetje smerig. En, en, nou, dan gaat de lift valt dan, valt dan dood en dan, uh, dan blijft hij hangen en dan één iemand laat dan een vies windje en dan, uh, ja, dan sta je daar zo in die lift met elkaar en dan denk je ineens, verrek, dat had ik wel eens een keer willen weten van Beatrix of van Maxima of van Willem-Alexander. Nou wat zou dat dan kunnen zijn? Dat is de vraag. En die vraag stel ik dan meteen aan Simone. Ja, ik zit er al diep over na te denken. Uh, want je wilde natuurlijk wel met iets goeds komen. Maar ik denk dat je toch vooral um, van deze mensen... ben je toch vooral benieuwd of het echte mensen zijn ook. Vooral. Dus dan wil je toch... Ja, nee, maar... Ik wil weten of ze we batterijen batterij hebben. <laughs> nee, maar meer uh, gewoon hele simpele dingen. Van kijken ze ook naar de tv-programma's waar jij of ik naar uh, kijken. Wat, oh, yeah. wat, wat voor muziek... Uh, houden ze van. Ik denk dat je heel veel van dat soort dingen uh, wel graag zou willen weten. Tenminste, da daar ben ik dan wel benieuwd naar. Gewoon hele simpele dingen in boek. Ik zou niet meteen een hele politieke discussie denk ik aan nee? gaan. Ja, dan kan ook. je kunt kan ook, ook. even ja, kijken, van wat, wat, wat stemmen ze eigenlijk? Maar eerst toch ook een beetje de kat uit de of geval, boom wat kijken. wat zouden ze willen stemmen? En ik denk dat je ook wel een beetje flabbergasted bent hoor, in eerste instantie. Ja. En dat je toch ook even wacht tot tot misschien zelf iets dat tegen jou het? zegt. Ja. Hm. Ja. Uh, ja, denk je dat? Ja, denk ik wel, ja. Nou, als je dan toch in de lift staat, dat is de enige kans dat het kan. Ja, dat is waar. Ja, maar ik denk dat je toch wel een beetje... Zou jij dat niet, wat zou jij vragen dan? Nou, ik zou dus wel willen weten bijvoorbeeld waar, waar ze hun boodschappen doen. Dat lijkt me wel interessant. Ik zou wel willen weten of ze dat zelf ook doen. En of ze zelf uh, naar, de, naar de supermarkt toe gaan. En, uh, uh, en wat ze dan kopen. En wat, ze, wat hun lievelingseten is, zou ik ook hmm, willen weten. Ja. En, uh, en of Beatrix nog, nog, nog een beetje sport doet. Zou ik ook willen weten. Of oh, ze nog paardrijden. Spaart, ja, dat deze vroeger we, altijd. Ja, dat uh, volgens mij doet ze dat nog steeds. Ja, nu nog ja, steeds. Ja, ja Dat zijn wel weer door. dingen die zijn wel een beetje bekend. Ja, maar dat weet ik toch En toch niet. of ze nooit... Of ze nooit eens een keer zat van zijn van de hele tijd maar lid zijn van het koninklijk huis ja. en onder een vergrootglas. Uh... Er zijn wel honderden vragen die je kan stellen aan ja. ze. Ja. ja. Ja, tuurlijk, ja, maar ja. jij die vragen mogen we nooit stellen. Dus, uh, en dit is dan je kans dit is je omdat kans. je met ze in die lift staat. Nou, wat zou je willen weten? Dat is de vraag van deze ochtend. 0801121. Wat zou jij dolgraag willen weten van het Koninklijk Huis? 0801121. Nou, ik zou wel willen weten of ze blij zijn met de aankoop van het nieuwe vakantiehuis. Gaan ja, we dat de nog iets zo? Menselijk belangstelling. Ik zou een goede morgen zeggen of een middag. Verder niks. Dat doe ik tegen andere mensen ook niet, dus waarom tegen ja. hem wel? Of ze zelf de eruit uitruimt. <lacht> Uh, wanneer treedt u af? Aan Beatrix. Waarom dat? Ja, dat wil ik wel weten. of ze gelukkig zijn, denk ik. Of ze oranje tandenborsten hebben, dat vraag ik me echt wel heel lang af. Oh, ja. Wat voor kleur tanden? Dat nee, echt niet nee af. ik dacht er later over na en dat vond ik wel bijzonder. If you know the Danish queen. Was ja, ze naartoe aan, denk ik. Als ze in de lift staan, waar wij ook zo zijn, dan ben ik wel benieuwd minuut waarin ingaan. Dat is inderdaad wel een dingetje, want ja, waar gaan ze dan naartoe? Als jij, ook, als jij in hetzelfde gebouw bent, als, dan nou had je het misschien ook wel geweten. Ja, nou misschien... jij ging voor een sollicitatiegesprek, zijn net dus. Misschien solliciteert ze Lijkt... ook gewoon om dezelfde functie. Zo, zit ze gewoon een baan af te pakken met z'n drie, drie ook meteen. Hè? Ja, dan, uh... Of Misschien alleen mm. binnen alexander neemt je zijn vrouw en zijn moeder mee. Ja, ja. Ja. En, ja, en van die tandenborstel vond ik ook wel een grappige vraag. Ja, en of er sowieso veel oranje spulletjes in huis zijn. Ja. Dat lijkt me wel, wel grappig, want zij zijn natuurlijk, zij zijn, het is hun naam. Ze hebben een hele merchandise-afdeling uh, <lacht> ja. bij... Uh, de, bij de, je hebt zo'n winkel die, die dat allemaal verkoopt. Ik heb zelf ook een beker met... Uh, of <lacht> zij zelf alexander ook zo'n beker <lacht> hebben waar, ze, waar hun eigen hoofd op ja, staat. Ja, ja, dat is toch fantastisch. Ja, dat het lijkt me wel echt heel leuk, inderdaad. Volgens <lacht> mij hebben ze wel humor. Ik denk wel dat, dat, ze, dat ze zoiets wel hebben. Staan. Ergens. Ja, Ik denk het ook. Nou, de lijnen staan, uh, staan nu al helemaal vol. Wat zou je willen weten van de koningin en prinses Maxima en Prins Willem-Alexander en ook andere leden van het Koninklijk Huis? Dat is de vraag van deze nacht. 0801 121 Ik ga even kijken. Volgens mij, Marcelo zit op deze kant. Marcelo, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Hallo. Nou, ik uh, heb het zet net de radio aan. Ik vind. Ik zal de radio even zo. Ja, je maar... moet heel even ik... de radio uitzetten. Je doet het. Ik, ik vind het een lang schema, want het Koningshuis is mij op tijd geschreven. Ik verzamel alles van uh, Koningshuizen portretten, lepeltjes enzovoort. Oh. Mijn tante deed dat ook al vroeger, die kwam in Enschede. Hij had een aparte kamer met alleen maar spulletjes van de Oranjes. Ja. En die schreef naar nou, alle grote waarden, en ik doe dat dus dan ook. En ik heb me ontzettend verdiept in de geschiedenis van het Oranjehuis... Maar wat ik uh, ontzettend graag, als ik de kans daarvoor zou krijgen... aan de koningin zou vragen en aan de kroonprins en de kroonprinses... nou, uh, Koninklijke Hoogheid en Majesteit... hoe is het dan eigenlijk als u in de Albert Heijn loopt... en u wilt een pak melk halen, stel u doet dat zelf... voelt zich dan niet een beetje bezwaard dat u zo bekeken wordt door iedereen? En uh, ja, als u dan met dat vak staat, met al die robbelbladen... Yeah. is het dan niet verschrikkelijk dat je iedere keer dan moet zien dat je weer een andere route op hebt gehad... of dat je iets uh, verkeerds gezegd hebt en mm. zo. Ja, uh, ik, snap, ik, ik snap natuurlijk uh, niet zo goed uh, hoe, hoe zouden ze daarmee omgaan. Ja, want zij lezen die dingen natuurlijk ook zelf, uh, zou je denken. Nee, maar ik heb het idee als je op de fiets stapt en je wil naar de markt. <laughs> ja. Of ik uh, denk dat prinses Maxima dat ook wel eens doet dan en, en ja, wordt je dan niet echt nerveus. Ik zou bijvoorbeeld, als ik prins of prinses zou... zou ik denken, jeetje, euh, euh, ik word toch wel een beetje nerveus... omdat iedereen je zo ziet aangrapen of yeah. zo... En, ja, ik zou helemaal gek uh, worden, denk ik, uh, als, als mensen continu staan aan te staren. En dat, dat, dat gebeurt natuurlijk als je lid bent van het Koninklijk Huis. Dat weet je wel zeker. En mijn andere vraag die ik had willen stellen is... hoe ze toch op het idee zijn gekomen... na de dood van de oude koningin en de prins... om het kijken af te stoten. Oh, een ja. prachtig paleis ja. met een, een façade. Dat is prachtig voor defilésen en militaire uh, parades... die uh, en Alexander altijd afneemt. Uh, ik zie hem er al staan met prinses Maxima. <laughs> ja. En dan komt de VT. Aan de dag. Nou, ik ben een paar keer heen geweest, maar dan staat die arme prins. Die staat er bij dat, bij dat uh, uh, pleintje in Den Haag. Dat is toch niet. Nee, maar als je. Ik ben ook een keer bij. Uh, ik ben bij. Uh, onlangs nog, volgens mij echt een paar weken terug, was ik bij uh, uh, Soesdijk. En daar kun je nu naartoe, kun je naar binnen kijken. Uh, en doorheen lopen en zo. Maar het is wel een beetje oud geworden allemaal hoor. Wel vervallen. Dat moet wel echt opgeknapt nou, worden. Eén grote fout. Ze maken echt één hele grote fout. Ja. Nu was het vroeger voor de koninklijke familie. En vroeger kon je dan uh, daar alleen maar een beetje voor het hek staan en zwaaien. Hè? Ja, ja. En De laatste jaren tenminste, want de koningin en de koningin die waren oud... en die gingen hun eigen gang na het aftreden van de oude koningin. Maar nu is het ook weer voor een bepaalde elite... die daar feestjes kan geven en af en toe een tentoonstelling kan houden... of een opa in de tuin kan doen. Ja, ja nee, wat dat wordt ook... Oh, hallo? Oh, Marcelo. Ah, Dat is toch ook jammer. Wel even terug, Marcello, want uh, we waren net zo lekker aan het kletsen. Ik heb het idee dat je, je oren een beetje... Uh... Uh, op de knop terecht is gekomen. Even kijken of René van de regie kan kijken waar Marcello is gebleven. Die, die had andere mensen aan de lijn. Die, die staat me aan hier aan de hand. René, als je Marcello aan de lijn hebt, schakel hem even door. Ik ben heel benieuwd waar die is. Gaan we even naar Aad. Aad, goedemorgen. How, hey, Hoe is het? je doing? man? Goed. Jij? Yeah. Ja, How you doing. Goed. goed. Maar de eerste vraag is: wie wordt de kampioen? <laughs> ah. Dus jij komt in de lift. Jij ja? ziet daar Maxima staan en Willem-Alexander en jij denkt, wat dan? ik ga het meteen vragen, Ajax of Twente? Juist. <lacht> en ik ben een liefde van Twente. Ja. En ook van Ajax, daar gaat het niet om. Maar ik, ik heb toch koning willem meegemaakt. Oh ja? Ja. Dat is uh, lang geleden, had? Dat is heel lang geleden, ja, <lacht> maar ik ben een avondoe. <lacht> en de tweede vraag is ik zo stel ik. How is your sex life? Ja, oh ja, dat zou je ook wel willen. Ja, zo moet dat wel ik ook. Ja, want, dat, uh, want uh, ze hebben drie, of vier ki drie kinderen, hebben ze. Dus uh, dat, dat zal wel, wel goed zijn, denk ik, hè, willen we alexander Ja, maar ik weet toch niet hoe, we, hoe we precies ze aan hebben in anders sex Nee, dat is waar, ja. En ze kunnen het ook drie keer hebben en gedaan. Dat, en, en dat, dat, dat en zit dat, en dat, dat is niet meer vraag, natuurlijk. Ben jij een beetje, een, uh, ben jij een beetje koningsgezind? Ah, oh, ik zit niet op te wachten, maar ik heb nog geen kans. Ja. Nogmaals, ik heb Koning Willemina meegemaakt op school en nee, in Apeldoorn. En ook, eh, ik ben er gedoopt in het bijzijn bij Koning Wilhelmina, wie is dat? Echt waar? Hoe ze dat dan? Ja, in Den Haag. Hè? Ja, vlak na de oorlog. In de Bettingkerk aan de Laan <laughs> van En toen werd jij, en, en was Willemina was daarbij toen jij werd gedoopt? Ja, yes, in de koninkoloosie. De en ik had ze ook dan meegemaakt in de, in de, in de kerk aan het Spui. Mm -hmm. En die kerk bestaat nog steeds. Uh, en daar kwam ze, uh, dat heette toen uh, ja, de pad in de kerk. En dat was ook al zo af en toe. Maar hoe kwam het dan dat jij uh, gedood bent in bijzijn bij van Willemina? Waar, waarom was zij daarbij? Zij, zij kreeg daar lucht van dat jij gedood werd en dacht van: daar, daar moet ik bij zijn. Feest van het jaar. Dat was vlak aan de oorlog. Ja. En toen werd mijn naam genoemd. En mijn naam is geen aap, maar Adam. Ja. En mijn moeder was altijd trots dat ze dus specifiek naar mij keek. Ja. <laughs> ik kan me er niks voor herinneren maar dat ze de overleving van de verhalen, weet je. Ja, ja, ja, Dat gaat wel rond in de familie. Uh, dat, dat, dat, dat zij naar jou keek terwijl jij werd gedoopt. Ja, nou ja, omdat ik klein was, dan namen natuurlijk. Ja, ja. Maar dan begrijp ik nog steeds niet wat zij daar nou uiteindelijk deed dan. Uh, zij, zij was daar gewoon in, die, of da, was dat gebruikelijk uh, dat de koningin erbij was? Ja. Oh, daar oh, kwam, ja. daar kwam er kwam zo meer in de Beddingwerk, Anderlaan van Middenvoort, ja. dat is bij de Klim Klimonstraat, die kerk bestaat nog steeds, mm -hmm. en ze kwam ook aan het Spui, dat is een hele ja, uh, oude kerk, uit de middeleeuwen geloof ik, net zo uh, oud als de, de Haartse zou ik maar zeggen, aan Spui, en mm -hmm. dan kwam ze ook uh, af en toe. Ja. Maar dat zou ik vragen als ik dan uh, de koningin tegenkwam... of, ze, of er nog, uh, nog foto's uh, van je rondslingeren in ja, het paleis. En, maar bovendien, <laughs> ik, ik heb al meerdere uh, opleidingen gehad. Onder ja. andere de Landbouwschool in Leidy. maar ook uh, de Bossershow in Apeldoorn, vlak in de Naald waar het ongeluk gebeurd is. die oh, ja, ja. En die die is afgebroken en opnieuw uh, opgebouwd. Ja. En daar was ze dus beschermvrouwen van of wat dan ook. En uh, dat heb ik dan gewoon een keertje gezien. Nou, maar dan... Het vlakbij het loog. Dat begrijp ik al, dat, uh, dat je inderdaad... Ik uh, bedoel dat je misschien niet iets met ze hebt. Ja, dat krijg je niet. Maar je gaat natuurlijk geen hekel aan, aan mensen krijgen... waar je toch wel een beetje een band mee hebt. Ik bedoel, kennelijk uh, gaat het toch wel een beetje door je leven heen... dat Koninklijk Huis zo, als je het ik zo hoort. Je hebt geen hekel aan mensen. Nee. nee. nee dat, dat, is, uh, dat, dat vermoed ik al je <laughs> Lijkt me een mens. <laughs> Maar ik ik ik vind het wel leuk een, een leuke bakomschuit. Kijk, ja, die, die, die, die, die, die verwijdering, die die of de de, de, de, de de moet ik zeggen dat die kloof Tussen ja, mensen van adel mm -hmm. en zeker uh, dat soort. Dat valt natuurlijk nooit te overbruggen met de gewone man in de straat. Nee. Met de gewone arbeiders die met de, met de handen moeten verdienen. Dus ik denk dat we dat nooit zo goed be kunnen beseffen. Ik ben ook vroeger op, op de Horsten geweest, waar nou die Willem-Alachander woont met, met Maxima. Ja. Daar heb ik nog gekampeerd trouwens. Jo. Ja, met de padvinderij. Oh, daar kon je ja, gewoon ja, ja. In je teentje neerzetten. Pardon? Daar kon ja. je gewoon in je teentje neerzetten. ja. ja. Oh. Andere A44 rijdt tot daar zo, mm -hmm. de Horsie. Grappig. Dus ik heb toch eh, de connectie met de <laughs> Ja, kennelijk en, ja. Het leven later leven, hè? Ja. ja, nee, dat vind ik ook. Dat vind ik ook. Ik ben benieuwd als ze ooit een keertje op Drakenstein gaan wonen, want ik denk dat Beatrix, eh, als die straks is afgetreden, ooit dat zij lekker op Drakenstein dat gaat wonen. Lagen lage vuurzeer. Ja, dat is lage vuurze, en, ja. Ja, ja nee, ik zweer het niet. Ja, ik geloof het. het, ik zweer het ja, het is een mooi gebied, daar kun je ook prima kamperen. Dat is een bosrijk gebied. Dat is ja, dus, uh... lang geleden, man. Jeetje. Dat kwam al 50 jaar geleden, of nee, langer geleden nog een keer Toen was het hele bos nog <laughs> niet eens. Dat weet ik niet. <laughs> hey, Aard, leuk dat je belt, ik spreek je later weer. Hè? Ja, leuk dat je gesproken hebt, Oké, het later We hadden hiervoor Marcello aan de lijn. Marcello, goedemorgen ja, goedemorgen Je staat er midden in de gesprek. Had... Je, je drukt de nee. nog ook volgens mij zelf weg, geloof ik. Ja, nee, nee, ik heb helemaal niets gedaan. Maar o. ik denk dat het een storing was. Ja, dat kan daar ook. Was, ja. zelfs, dat kon ik kan zelfs als natuurlijk Huis niets aan doen. <laughs> nee. nee. nee. Nou, ik, ik, was toch... dus, ik was dus bij, uh, bij uh, Soestdijk. En ja. daar, uh, daar heb je dus eigenlijk geen bereik in, Soestdijk. En het schijnt dus dat daar een soort van uh, telecomblokkers nog steeds zitten. Dat die nog steeds aanstaan. Dat je dus uh, heel slecht kan bellen als je uh, mobiel bellen als je daar in de buurt bent van Soesdijk. Misschien dat jij oh. het wel weet als jij uh, als, als, als liefhebber. Nou, uh, dat weet ik niet veel van. Ik heb niet veel technische stand. <laughs> ik weet wel dat we, uh, Palais Soesdijk, als ik daar even iets over mag zeggen als je dat goed vindt. Ja, tenminste. Zeker. Uh, kijk, Palais Soestdijk was uh, uh, na koningin de derde de residentie van koningin Emma. En koningin Emma had bevolen dat uh, men niet te hard mocht rijden voor het paleis. Yeah. En dat uh, zich mensen ook niet mochten ophouden um, om daar langer um, naar het paleis te kijken. Ze mochten wel gewoon even doorlopen en klaar. En het was ook de residentie van de vrouw van koning Willem II, Ja. Yeah. En um, koningin Anna Annapelona was een Russische grootvorstin En die hield van pracht en praal. En die had in de tuin een Russische kapel, zeg maar... Mm -hmm. En, en het is 300 tot 400 jaar is het koninklijke residentie geweest. Dus, en bij alle Nederlanders is Paleis Hoesdijk, en daar wil ik even een goed woordje voor doen, in, in de hart gegeven als de koninklijke residentie. Het is ook een heel mooi dus... statig gebouw hè, van buiten. Mooi wit en zo, ja. het ziet er mooi uit. Dus ik vind persoonlijk gewoon dat het uh, uh, uh, besluit moet teruggedraaid worden... dat de koninklijke familie het helemaal niet meer wil uh, gebruiken. En ik heb er een hele goede oplossing voor gevonden. Oh ja? En dat is dat het een uh, museumpaleis wordt. Dus dat het gewoon toegankelijk voor het publiek is en zo... en voor uh, uh, dingen die mensen dan willen doen. Om het te bezichtigen door de tuin te wandelen. Mm -hmm. Maar als de koninklijke familie het een aantal dagen gewoon hebben... net zoals de functie van het loog waar dat nu gebeurt... dan is het even weer van de koninklijke familie. Ja, ja. En dat doen ze eigenlijk net alsof ze het nog gewoon uh, bewonen, zeg maar. En dan worden de vertrekken in het midden gewoon als... als uh, of zij zijvertrek worden nog zo ingericht dat ze dat kunnen gebruiken. Yeah. En dan, uh, ja... Um voor andere dingen, dan kun je andere dingen organiseren. Ja. En dan moet het een dubbel functie met het loo worden de Je ja, moet dat gewoon betalen. Het is, is gewoon het... historisch bezit. Ja, want nu is het echt een... Uh, het is nu een beetje zo'n... Uh, het zit er nu tussenin, hè? Het is geen museum en het is ook geen, nee, uh, geen woning ze meer. Ze wisten niet wat ze ermee wilden doen. Ja. En uh, nou is het een overgangsperiode, maar die duurt wel wat lang. Ja, die, dus ja, ik die heb duurt wel... Een... Van de maar ik wil nog iets zeggen over de ontmoeting van de koninklijke familie. En dat zou ik nog heel leuk vinden om dat te vertellen. Ja. Want dan kunnen andere mensen ook bellen. Nou hou ik het een beetje kort. Ik heb in uh, 2000 als team, heb ik vijf uur achter een dranghek gestaan... Ja. bij uh, het paleis Witlo... omdat een kindje van prins Floris en prinses... ermee werd gedoopt. Oh. Nou, eenmaal zijn, altijd zijn, Dus ik zat het algemeen dagblad te lezen. Dus ik, uh, uh, hup naar Apeldoorn... heb ik daar vijf uur achter een dranghek gestaan. de het boulevard stond naast mij. Ik zeg, neem nou eventjes een uh, foto van een echte koningshuis. Nee, hadden ze geen zin in. Nou, ik heb daar vijf uur bij het dranghek gestaan. Nou, ze waren echt wel mijn echte je zat na vijf uur mee verhalen op het Koningshuis, dat begrijpt u wel. Ja. Dus in één keer raadt u nooit wat er gebeurt. Nou, en um, de, die Ed Boulevard wilde geen foto van mij maken. Oh. Maar toen kwam in één keer de auto van de kroonprins staan. De kroonprins zal misschien niet luisteren, want die slaapt, denk ik. Yeah. En hij stapte uit de auto. En ik, voordat ik het wist, heel Nederland mag het weten, schreeuwde ik heel hard... Willem-Alexander, geef me een hand. <laughs> nou, hij zet een van die kinderen neer. Die moest leren zwaaien naar de pers. Yeah. En toen loopt die zo naar me toe. Hij zegt, en hoe gaat het met u? En hij geeft me zo een hand. En hij kende en hij nou, dat weet ik helemaal niet. Ik denk van niet. Oh. Nou, en toen, uh, pakt, uh, toen werkt hij op Prinses Maxima. En je loopt zo om de auto heen en je loopt zo op mij af... En die geeft mij een hand. Nou, en ik wist niet hoe ik het had. Want toen kwam Prins Constantine aanlopen. En zei, wil u ook een hand? En die gaf mij ook een hand. En toen stond ik nog steeds achter, dank ik. En toen was de camera natuurlijk al aan gedraaid. Ja. En toen ging iedereen kijken van, wie is dat nou? <lacht> maar ik had een kaartje van het museum gekocht. Dat is laatste wat ik wil zeggen. En ik ga nog naar het museum in. Maar dat kan je echt niet in een half uur zien. Nee. Dus ik loop even de tuin in en terug. Toen heb ik me vergist. Want het paleis is zo groot. En dan heb je een grote hal waar de garderobe is. En dan moet je in in buiten, hè? Ja. Maar ik had een zijgang o, Toen zei een van die dames van het museum... als je nou je mond dicht houdt, komt zo de hele koninklijke familie de trap af. Nou, ik denk, dat zal wel niet. En inderdaad, dat gebeurde dus En toen kwam de koningin met een van die kinderen de trap af. En ze kwam zo dichtbij... En toen deed ik een stap naar voren. Ja, ik denk, dit is mijn kans. Yeah. En toen zei ik, dag koningin, zei ik toen. <laughs> en toen gaf ze me zo met haar hand. Ze liet dat kind los en ze gaf ze dat zesde zei: hallo, zei ze. En toen liep ze door. Maar wat, er niet, wat ik niet wist, want prinses Margriet liep achter haar. En toen ze niet met de auto aankwam, toen heb ik heel hard geroepen op staat... Hoera, hoera, voor prinses Margriet. Nou, en ze glunnet helemaal. En toen standen ze zo op me af. En toen gaf ze me zo met een hand. Nou, die dag van mij kon niet meer stuk. Wat goed, hè. Dat was he. in maart 2010. Want nou, ik ben echt een hele grote koningshuisfan En ik heb dan al 30 jaar achter een dranghek gestaan. Want ik ben al 57, ook al klink ik misschien niet zo. Yeah. Maar ik ben, nou ja, echt een grote koningshuisfan. Ja. En ik wil nog iets, nog iets belangrijks tegen u zeggen... Ik ben op dit moment de vijftien coupletten van het Wilhelmus uit het hoofd aan het leren. Oh, waarom? Nou, die ga ik uh, morgen en overmorgen uh, overal zingen waar ik dat maar kan. <laughs> ja, want dat is natuurlijk Koninginnedag, hè, de dertigste. Dus uh, ja. maar, maar ga je dan ook <laughs> naar Veenendaal en Reden, geloof ik, uit mijn hoofd? Nou, dat ben ik niet van plan. Hmm. Want uh, ik denk dat ik... Ik woon in uh, Utrecht en ik denk dat ik daar gewoon blijf. Maar ik heb een vermoeden... dat de koningin met het vliegtuig... of met de helikopter naar Amsterdam gaat. Want oh. zeggen dat ze... Omdat Nederland 2013... 18-13... dat ze misschien volgend jaar aftreedt. Yeah. En dan wil ze misschien toch ook nog even over de Dam lopen. Nou, en ik hield dat ik dat de koningin weer een hand kan geven. Dus ik denk dat ik eigenlijk op Koninginnedag... dat ik even naar de Dam moet. Yeah, ja, ja. Yeah. En dan heb ik toch een idee dat het tegen de tegen het lijf zal lopen. Hmm. Omdat ze het misschien wel heinde heeft na die dag van de koning. Ja, en dat Kijk, ze denkt van, ik, ze... ik ga nog één keer, ga ik daar nog een keer lopen als koningin zijn. En nu kan dat nog. Ja, het kan best zijn dat ze dan denkt, ik loop even langs het paleis. Dit is mijn laatste jaar. Yeah. Maar ze zal niet als de Engelse koningin tot de dood door willen regeren. Nee, nee dat denk ik dus, ook niet. Uh, want ik schrijf ook met het Engelse Huis. Die heb ik nu vijf jaar brieven geschreven. Maar dat geeft me altijd antwoord. Yeah. Dat is heel vreemd. Binnen twee weken heb ik een antwoord. Nederlands Nederlandse Koningshuis duurt een beetje langer. Oké. Okay. Hé, hey, ik... uh, Marcello, uh, Die kamer, hè, waar je helemaal in het begin... Uh, Dan gaan we door naar de andere bedden. Zo, want we hebben een heel rijtje vol staan. Maar die kamer die, uh, die je ouders ook hadden uh, toen... Uh, met allemaal oranje spulletjes. Heb je die nog steeds thuis? Die, uh, dat, je, dat je echt één nee, kamer hebt met... met. mijn oude tans in Enschede... Die had een apart voorkamer, u weet het al met schuifdeuren en die hadden dan uh, uh, altijd uh, zeg maar ...lepeltjes, vaasjes oh, ja. en zo, er mocht nooit ook iemand aankomen. Ja. Maar die, die rol heb ik een beetje van mijn tante overgenomen. Dus ik heb ook een nachtwaken voor Prins Viso gehouden... ...en toen is zelfs RTV Utrecht is bij mij thuis geweest... ...en toen hebben ze dat ook gefilmd, ja, zeg maar, met ja. portretten. Ja. Marcello, ik heb morgen op Koninginnedag om half negen uitzendingen... ...ik ga je dan nog even bellen. Ik ben benieuwd hoe je Koninginnedag hebt gevierd. Blijf even aan de lijn hangen als je wilt. Is dat goed? Ja. Oké. Okay. Ja. Dank je wel voor je verhaal, hè? Ja. <laughs> Gaat het? Marcello? Ja. Oké, okay. dankjewel hè voor je verhaal. Ja, oké. Okay. Okay. Succes hoi, met de hoi. uitzending. Dankjewel. Hoi. Eh, gaan we naar uh, Bart geloof ik. Bart, goeiedag. Hoi. Hey. Met, ja, met Bart. Ik ben mijn hele verhaal totaal kwijt. gewoon. <laughs> die vrouw die heeft een zo'n complete uh, verhaal uh, genomen. Oké, okay, goed. Nou, wat ik dan kan zeggen is uh, de, dat uh, koningin Beatrix uh, in uh, uh, 1980 <coughs> lag ik met een meisje op de hei. Ja. <laughs> ja. Jij lag in 1980 met een meisje op de hei. Ja. Maar dat heeft in principe oh. niet heel veel te maken met Koningshuis. Nee, Bart. maar, even, maar in, in principe was ik gewoon in, Am in Amsterdam. Ja. Uh, dus die, die hele reelle enzovoort. Ja, dat had ik mee moeten maken. Maar ik lag, ah. ik lag met een meisje op de huis. <laughs> <laughs> <laughs> uh, uh, uh, was, was het jou ontschoten dat zij uh, werd gekroond toen in, in, de, in de jaren tachtig? Dat... Nou ja, ik. Het, ik heb het ook niet gezien op tv, nou, ja. weet je, in 1980, ik, had, ik, had een klein ik, ik zat op een kamertje en ik had uh, een tv-tje met een, uh, oh ja, er zaten twee zenders of uh, ja, niet meer dan dat. Nou, had je toch wel, wel uh, zo'n wonder dat je het hebt gemist uiteindelijk? Maar ja. ik zat dus met een meisje uh, op de hei. De, en de, spreek je het meisje nog wel eens, of dat niet? Oh, nou die is net getrouwd. Oh ja. ja. ja. Hé, hey, maar Bart, stel hè, stel jij uh, jij komt de lift inlopen en uh, en jij ziet daar ineens uh, Beatrix staan en Maxima en Willem Alexander. Want dat is een beetje het idee hè. Uh, stel jij, uh, um, jij stel jij ziet ze. Wat zou je dan aan ze willen vragen? Beatrix, ja, um, ja. Uh, ja. ik, heb hier, uh, ik heb hier een wat, dingetje staan over de boeken van Adriaan en Olivier. Ja, ja. Dat, ja, ja, nou. Ja, die, die, die heb je van je redactie meegekregen. Ja, dat klopt, ja. Ja, nou ja, dat is. Dat is, uh, ah, dat is, dat is echt mijn favoriete wat? boek. Uh, is dat. Wat is dat dan? Ja, zeker. Allemaal. Wat? Ja, maar er zijn er echt. Hij heeft wel uh, zeker tien geschreven over Adriaan en Olivier. En wie wie ja. zijn Adriaan en Olivier? Nou, dat is een Tweelingen mm -hmm. en die, die gaan elkaar altijd, uh, uh, altijd lekker wijven, mooie auto's, ja. veel geld, ja, ja het, is, het is echt super, het, het, nou, het is de beste boeken die er zijn. En waarom zou je dan van uh, uitgerekend het Koninklijk Huis willen weten wat zij daarvan vinden? Nou, het is, het is een. Uh, weet je, het, het gaat een klein beetje over van. Uh, de, ja, de nouveau ries. Dus de, de, de mensen die veel geld hebben. En, uh, ja, mooie auto's, lekkere wijven. En, klaar. het is ja. gewoon echt super te gek. Weet je, het is echt heel erg goed. Uh, met name, het, is, het geeft een heel goed tijdsbeeld. Uh, de, de schrijver daarvan, dat is uh, de zoon van. Uh, van, van een van de, de bekendste uh, Nederlandse historici, mm -hmm. uh, uh, Huizinga. Ja, Leonard Huizinga. Uh, ja. Dus en uh, ja het is het, is, het geeft zo'n mooi tijdbeeld. Het is werkelijk... Zo geweldig. Ik, ik lees ja. hier op Wikipedia dat hun kenmerkende bezigheid is het parkeren van een Rolls Royce tegen de trap van het stadhuis van het pittoreske stadje Rittenburg. Ja, inderdaad, waar. <laughs> dat is altijd het eerste wat het uh, begin is van het boek. Ja. Dat, dat, dat is. Uh, ja, of Adriaan of Olivier. Die, die knalt zich uh, <laughs> zo tegen het. Uh, tegen dat uh, ding van. Uh, tegen, de, tegen het stadhuis. Ja. Ja, ja, ja. Het klinkt dan als een gezellig boek. En dan uh, komt er een agent. En, uh, en dan, uh, die heeft dan ook een hond bij zich. En dan, uh, dan gaat. Ja, nou ja, goed. Hoe moet het ook zijn. <laughs> ja, ik, ja, snap, ik snap dat je als je fan bent van de boeken. dan wil je vast weten hoe, wat, uh, wat nou, beter ik ervan beetje, vindt. Het is. Het wordt niet gezien als literatuur. Hmm. Maar het is gewoon super te gek. Wel heel goede literatuur. <laughs> hey, Bart, dankjewel voor je, voor je verhaal. En uh, we spreken elkaar later weer. Dankjewel, hè? Oké. Okay, Oké, okay. oh, goed. Uh. Wat zou jij graag willen weten van het uh, Koninklijk Huis? Dat is de vraag van uh, deze ochtend. 0801121. 0801121. Timo? Ja, dan. Hé, hey, goeiedag. Momentje hoor. Ja. Oké. Okay. Wat zou je graag willen weten van het Koninklijk Huis? Hoe zit het nou allemaal precies met die Bilderbergclub? Club? Daar ben ik nou wel eens echt benieuwd naar. Nou ja, je hoort daar allemaal van die rare dingen over, van die conspiracies en uh, Ja, ik zou wel eens van zelf willen horen hoe dat nou zit. Welke verdieping gaan jullie? Waarom zou je dat willen weten? Ja, op zulke momenten dan zou ik niet zo snel allemaal moeilijke vragen kunnen stellen. Daar dus zou ik echt benieuwd naar zijn waar ze heen gaan in die lift. Ben je gelukkig? Dat? Nou, het lijkt me misschien wel heel mooi, maar volgens mij is het helemaal niks om koningin te zijn. Oh god, ik heb echt geen idee. denk nee, dat dat. Ik ben uh, niet zo van het koningshuis eigenlijk, dus uh, zodoende. Wat zou je willen weten van het koninklijk huis als de vraag van deze ochtend? Stel, je staat met ze in een lift en je komt ze tegenprochelijk en die lift die staat stil. Nou, je hebt even de tijd voor een, uh, voor een gesprekje. Wat zou je dan willen vragen aan ze? 0800 1121. Timo, goedemorgen. Ja, goedemorgen, met Fettima. Ja, wat zou je willen weten van, uh, van Beatrix of van, uh, van Prinses Maxima of, Prinses, of Prins Willem-Alexander? Nou, in eerste instantie had ik niet zo 1, 2, direct een vraag. Dus ik denk, ze zal maar eens een keer niet bellen. Mm -hmm. Maar het is gewoon wel een vraag te binnen. Ik zou denk ik vragen: waar kan ik u mee van dienst zijn? Ah ja, als een soort hulpvraag: uh, de ja, hulp aanbieden. Maar ook gewoon vanuit het idee van uh, dat, dat, dat de koningin. Ons huidige koning, tenminste, een, een vrouw is die al heel lang meegaat. Yeah. En ook uh, voor wie geen deur gesloten blijven. Mm -hmm. Dus als er iemand in Nederland is die weet waar, uh, waar iemand hulp kan gebruiken, dan zou zij het wel zijn, denk ik. Ja, ja, ja, ja. dus als zij, uh, als zij nog wat hulp kan gebruiken, dan, uh, dan weet ze vast wel wat ze, wat ze nodig heeft eigenlijk. Nou, niet, niet zoals je zei. ik denk dat zij alle hulp die ze nodig heeft wel heeft, maar gewoon waar Nederland nog hulp nodig heeft. Ja, Ja, als je, ja ze komt overal, ze komt bij laag, bij hoog, het oosten, in het westen, het noorden in het zuiden, ja. bij de hotemethode, bij de mensen die me hulp vragen, bij de mensen die iets gedaan hebben. Mm -hmm. Ja. Ja, ik denk dat ze overal komt. Ja. ja. Pff, lijkt me als je het zo opzomt, dan denk ik ook van nou, ik ben blij dat ik geen koningin of koning ben, want uh, ja, het is toch Interessant om overal over ingelicht te worden. Zeker. Dat is, het is, ontzettend, het is inderdaad ontzettend boeiend. Ik denk dat het niet dat de Radio 1 luisterde de hele dag er niet tegenop kan van informatie. <laughs> nee, dat denk ik ook niet. Ik dat je uiteindelijk toch meer weet. Maar dan nog denk ik, het, het lijkt me wel. Ja, dat klinkt dan zo'n cliché, zo'n gouden kooi of zo. Maar ik denk wel dat het in haar geval ook echt zo is. Ja, maar zij, zij de, onze huidige koningin, dan neemt de taak wel heel serieus op. Ik geloof uh, wat ik dan op beelden van vroeger heb gezien, al van jongs af aan. Ja. ja. Dus ik denk dat ze ook echt koningin is. Niet zozeer dat ze koningin speelt. Ja, ik heb, ik heb, ik, dat vroeg ik me laatst nog eens een keer af. ik denk van. Zijn er nou ooit momenten waarop je ze geen koningin voelt? Ja, of je. Nou dat zou een mooie vraag zijn inderdaad. Of je, of ze wel eens uh, een avondje op de bank gaat hangen. Want dat doet iedereen wel eens, toch? Je hebt altijd wel eens een keer een rot en dat je denkt van, nou, ik weet je wat, ik laat even, uh, laat me zitten, ik trek even een joggingbroek aan en ik ga even lekker tv kijken en op tijd naar bed. Of zij dat ook wel eens doet. Nee, nou, dat, dat zozeer niet, want dat zal ze best wel doen. Maar gewoon, ja, als je zo overtuigd bent van je rol in de maatschappij... Mm -hmm. en daar zo in opgaat en daar eigenlijk, zeg maar... ja, in ieder geval ieder moment dat je de deur uitgaat bewust van bent... Ja. zijn er dan ook momenten dat je dat helemaal los kan laten... en dat je gewoon een persoon bent. Ja, ik denk het niet. Ik denk dat zij uh, niet meer... Uh, nee, zij kan, zij kan denk ik niet meer uh, loslaten dat zij koningin is... Nou, dan is het een hele grote opoffering. Ja, ik denk dat het echt een opoffering is. Ja, ik weet niet of dat zo echt zo is, hoor, want ik, ik, ik ken het natuurlijk niet. Maar nee, maar ik, zo ziet het er inderdaad wel uit. Ja, hè? ik denk dat zij altijd wel koningin is. En dat zij ook misschien ooit een keertje in, in haar hoofd de schakel heeft gemaakt. Van oké, okay, ik, ik ben dus, ik ben de koningin en ik ga er vol voor. Ja. Want zij verzaakt volgens mij nooit. Nee, en onder geen enkele omstandigheden. Tenminste, ik heb het nog nooit gezien. Nee. En dan hoor je wel eens verhalen van dat ze staat de stamvoeten. Ja. Maar dan denk ik, ja, dat is dan stamvoeten in het belang van de natie. Ja. <laughs> ben jij een beetje koningsgezind of, of maakt het jammer niet zo heel verschrikkelijk uit? Nou, ik ben heel erg gesteld op het beeld dat ik van onze koningin heb via de visuele media. Heel erg gesteld op dat beeld. Gewoon dat ze, omdat ze een, een, een, een lieve vrouw lijkt die, uh, die uh, het beste met on, on, ons land voor heeft. Nou, een, een plichtsgetrouwe vrouw in ieder geval... en ik geloof dat er achter die plichtgetrouwheid ook nog een, een warm hartschuil gaat... Mm -hmm. die toch echt wel van de mensen houdt voor zover het mogelijk is in zo'n positie. Ja, ja, ik denk het ook. Ik denk dat zij, wel, uh, dat zij niet zo'n uh, zo vorst is. Volgens mij is dat in Engeland meer zo'n vorst die dan zo, on, zo neerkijkt op het volk. Maar volgens mij uh, heeft, zij wel, uh, heeft zij wel echt het beste met ons voor als, uh, als haar burgers. Ja, nou, ik moet over Engeland zeggen van... toen prinses Diana doodging, wat zeg maar een publiekslieveling was... Ja. Uh, dat, ja, de afstandelijke houding toen de tijd van de koninklijke familie daar... Ja. het Koninkrijk huis, ik weet niet precies hoe die constructie daar is... Ja. maar dat heeft me wel uh, aangegrepen in die zin, omdat je jou... Ja, nee, dus, uh, zij waren wel echt... Uh, zij, zij waren niet heel... Heel aardig, niet heel warmhartig of zo. Of, uh, hoe zeg je dat? Ja. Nou, alsof ze blij waren dat ze zeg maar, die aandachtstrekker kwijt waren. Ja, het klinkt heel cru wat ik nu zeg. Hoor. Ja, nou ja, maar ik weet niet of, dat, of ze dat uh, direct zo dachten. Maar uh, het, het, het voelde wel een beetje alsof het... nou, uh, de, de, de, de bijkomend, uh, als het dan toch moet gebeuren... dan uh, komt dat wel goed uit of zo. Ik ja, zo voelde ja, dat... dat, dat, uh... dat ik, nogmaals, ik, ik druk me veel te cru uit. Ja. Dat is het echt niet geweest. Maar ja, het is ook moeilijk om iemand in je familie op te nemen. die niet helemaal op jouw lijn zit, natuurlijk. Ja. En wat dat betreft, zeg maar, aan huurderskandidaten worden natuurlijk hoge eisen gesteld. En misschien ook wel noodzakelijk om de monarchie, de koninklijke familie overeind te houden. Ja. Maar ja, als je dan iemand uh, in, je, in je gezin opneemt, in je familie opneemt. dan is het ook familie. Ja, ja. En dat, dat hebben ze niet echt uh, op een hele nette manier uiteindelijk gedaan. Ja, nou, het volk. Volk was er in ieder geval niet blij mee, zoals dat toen gegaan is bleek. Maar nee. dat is wat ik me ervan kan herinneren. Dankjewel, Timo, voor je verhalen. En leuk dat je weer belt. Ik, ik spreek je later weer. Goed leuk. Oké, okay, hoi, hoi, hoi. Zometeen uh, Kees zie ik en Miele. Nou, dat soort mensen allemaal komen allemaal nog voorbij. Heb je zelf nog wat te melden? Het is druk op de lijn. Maar bel gerust. Wat zou je graag willen weten van het Koninklijk Huis? Stel, je komt ze tegen een lift. Je uh, moet ergens naartoe. En je denkt van, nou, weet je wat, ik, uh, ik uh, stap even de lift in. En ja, verrek, staat daar ineens... Uh, Maxima en Willem-Alexander. Wat zou je dan willen vragen? 0800-1121, 0800-1121. just can't get the no relief, Lord, somebody, somebody, ooh, somebody, somebody, Can anybody find me, anybody to love, yeah. I work hard, every day of my life, I work till I Ja, hallo. Hallo, ah. Wat heb je, een rare lijn, joh. Nou ja, dat ligt erin dat ik met hoortstellen bel. Dat oh. is een versterker. Ah, oh, dat is een versterker, op die manier. Ah, oh, oké. Okay. Ben je een beetje een mm -hmm. Queen-fan? Ja, nee. Aan de ene kant heb ik bewondering voor de professionaliteit. Ja. En ook voor haar als kunstenaar. Ja, dat vind ik ook heel ja, bewonerswaard, maar ik heb toch wel ook heel veel kritiek in over haar voorbeeldrol die ze eigenlijk zou moeten voor, vervullen. En waar ze dan bijvoorbeeld echt toespreekt over de droeging, strakker zitten en dit soort dingen. En zelf, ondanks de onmetelijke rijkdom, ja. als mijn voordeel bedacht is, financieel gezien ten nadeel van de bevolking. Dat ja, ja. is eerlijk gezegd heel schokkend. En daarop zou ik aan te wijken. Dat zou je wel, aan willen vragen, of zij ook, of zij ook moet bezuinigen. Hoe doen ze dat nog? Hoe ze dat inzicht. Ja. Hey Mila, dankjewel voor je vraag, hè? Ja. Ik ga je erop gooien. De lijn is niet zo goed, maar dankjewel voor dat je belt. Leuk dat je belde. Hoi hoi. Even kijken. Hoi. 4-7, Luc Ikink. Je luistert naar 4-7. Wat zou je graag willen weten van de koningin? Stel, je stapt de lift in en je komt daar ineens de koningin tegen. Of uh, Maxima, of Willem-Alexander, of iemand anders van het koninklijk huis. Dat kan natuurlijk ook, hè. Mabel, of... Uh, even kijken, wie hebben we nog meer? Constantijn hebben we nog. Nou ja, dat soort types... Allemaal zou je kunnen, <laughs> zou je kunnen uh, vragen. 0801-121-0801-121. Kees. Dat daar is... Heerlijk. Daar is Kees. Hey Kees, een hele goede morgen Lurid. Goedemorgen, goedemorgen. Leuk hè. Ja, Ja, jingle altijd nog weer. Ik ben blij dat we hem nog steeds hebben. Ja, heb. en ik moet er wel in blijven, want anders dan. Uh... Ja, je moet wel blijven Zonde. bellen. Want dan op een ja. gegeven moment cijfelt hij weg natuurlijk. Ik heb hem ja. vorige keer nog een keer gebruikt bij een verkeerde Kees. Dat is ook een leuk. Ja, ja, dat heb ik gehoord. Daar <laughs> ja. kan er ook van luisteren. Ja, dus, uh... ja dat is ook zo. Ja. Je hoeft niet altijd te participeren. Dat is ook ja. zo. Je mag gewoon, uh, als je, je gezin hebt bellen, moet je lekker niet bellen. Zo is het ook. Nee, maar ik bedoel, we moeten. Ik wil ook wel iets te zeggen hebben. In dit geval uh, denk ik dat ik een uh, aardig verhaaltje heb. Ja, wat, wat, wat, wat dan? Wat is je verhaal? Nou, als ik uh, dus met die gasten in de lift zou staan, ik heb Peter, ik zou zelfs een paar keer. Ik heb geen hand gegeven, net als Marcello, maar wel een paar keer vlakbij gestaan. Dus oh, ja? de route en zo. Okay. En het is altijd iets bijzonders, want die auto's en die allure. Ja, en weet ik, hoe. ja ik vind ik het ook. Hoor. Ik vind altijd een, uh, een bijzonder. Ik, toch op een of andere manier is het toch bijzonderder dan, dan, uh, dan gewone mensen of zo. Ja, zeker. Ja. ja ja, het is, um, Altijd bij toeval hoor, de ja? keer dat we langs Noordeinde liepen, een vriend en ik, zei ik, volgens mij komt ze er nu uit. En toen gingen we daar samen staan wachten. En dan zit ze nog een beetje licht in auto en dan zo zwaaien en wij ook. Nou hij had zoiets van nou joh, dat is toch helemaal niks. Maar nee. hij, hij was ook onder de indruk. Ja precies, toch, een beetje, toch stiekem ja. wel een beetje onder de indruk. Ja dat snap ik, al, dat snap ik ja. wel. <laughs> Wat zou je ze dan willen vragen als je ze tegenkomt? Nou als ze dan uh, Beatrix, willem Alexander en Maxim in de lift stonden, dan zou ik uh, zeggen ja. Uh, weet jullie dat, uh, dat er vroeger een uh, sprookjesboekje is uitgebracht over uh, toen, uh, toen Willem-Alexander, Johan Frieshoff en Constantijn nog kleine kinderen waren? Ja. Yeah. En dat Klaus heeft dat toen verboden, terwijl het al in de winkel lag. Toen moest het weer uit de winkel gehaald worden. En toen ben ik diezelfde dag nog zo'n boekje gaan kopen. <laughs> Wat staat er in het boekje dan? Gaat het over? Nou, dat ga, dat zijn, ik heb net nog lopen zoeken, want het zit nog ergens in het pakpapier, maar ik ben een keer verhuisd en het zit nu waarschijnlijk in een doos of zo. Yeah. En uh, dan, dan worden die, die kindertjes, die kleine kindertjes, afgeschilderd op Drakenstein als een stelletje sprookjesfiguren. Oh. Dat wilde Klaus absoluut niet. En, en, en dan zou ik dus nu aan hun vragen, wil je dat boek hebben? <laughs> ja, nou ik kan me voorstellen dat dat wel interessant is om te lezen als, uh, als het over jou gaat ik zou wel Ja, als... ja. Dus ik Ik had het sowieso al eens gedacht, misschien moet ik het een keer aan Willem-Alexander opsturen. Dus misschien nu niet de juiste periode, misschien nee. over een aantal jaren. Ja, ja zeker. Ja. Nou, ik denk dat hij dat wel graag maar, maar denk... ja, zou. Misschien, hij... misschien helemaal niet. Ja, maar misschien weet hij het, want zij maken natuurlijk zoveel dingen mee in hun leven dat ze, dat ze dit wel helemaal niet weten. En dat nee, toen waren ze het echt nog jong en ja, dat zou heel goed kunnen. Want ik kan de... internet bestond toen ook nog niet, dus ik kan er ook niks over internet Nee. Op vinden, want anders had ik misschien die titel nog gevonden. Want ik had wel graag even gezegd. Maar dat is zo, ja, het is een beetje zwart-wit. Die, die, hun echte echt, uh, kopjes, en lichaampjes zijn zo getekend. En die beleven dan sprookjesdingen. Ja, en, maar zijn het dan uh, vervelende sprookjes dat Klooster vanaf wilde? Of, nee, of van, nee, hun leven wordt voorgesteld als een sprookje. Eigenlijk is het gewoon uh, hoe ze daar leven op. Volgens ja. mij. Niet zo heel uh, erg eigenlijk, maar Klaus wilde er gewoon niet aan. Die wilde gewoon ja, niet dat... Uh... wilde het absoluut niet. wilde eigenlijk dat het ook een soort gewone kinderen waren. Ja. En, en als kind wilde ik eigenlijk ook... wel. dacht ik, ja, als je toch prins bent of zo, weet je wel. Ja. Maar en nu denk ik echt zo van... Oh, wat heerlijk om gewoon zelf mijn eigen dingen te kunnen doen. En gewoon ja. vrij te zijn. Ja, het lijkt me ook niks hoor. Ik bedoel, het is ja. mooi misschien uh, de, de, de, de pracht en praal. En uh, ja, Godpaleis en Drakenstein is prachtig, ja, soest eigenlijk ook mooi, maar... Toch, Rondlopen en dan allemaal knikken en lachen. Ja. En Was dat het enige en is wat je kan doen. Dingen uitreiken en zo. Yeah. Ja. Ja, ja, lijkt mij ook niks hoor. Het, ik, zou, ik, vind, ik vind het toch altijd wel prettig uh, uh, om um gewoon even door de stad te lopen of, uh, of ergens anders. Dat je niet ja, wordt aangestaan. Even gewoon lekker ja. los te gaan en een grote bek te hebben of zo. Ja, en dat het niet meteen allemaal in de bladen staat. Nee, dat nee. lijkt mij echt dat alles onder een vergrootlast ligt. Dat lijkt me echt helemaal niks. Dat, nee. Uh, nee, zeker niet. Ik ben, uh, ik ben zelf ook niet zo enorm uh, koningstraserend. Maar ik vind wel, ik vind wel aardige mensen, geloof ik. En, uh, maar ik, ik uh, ben altijd. Ik ben ooit één keer heb, heb ik Maxima gezien ja. in het echt. Want die kwam toen, dat was wel grappig, die kwam langs bij BNN. En dat wist dus niemand. Nee. Het was zo'n dag dat wij geen uitzending hadden. Dus dan, nou, dan, dat was dan de gelegenheid dat mensen dan even een vrije dag opnemen bijvoorbeeld en zo. En, dus het was niet zo heel druk bij BNN. En uh, op een gegeven moment kwam er een mailtje uit. Uh, die ging zo rond door het hele bedrijf heen. En daarin werd gezegd, jongens, over een kwartier komt uh, Maxima langs. Ja. En uh, nou, dat, dat, wij, wij, we mochten niet naar buiten komen, maar dat wisten we het al wel. Maar we mochten het pas een kwartier van tevoren weten. Dus op dat moment uh, kwamen er ook allemaal beveiligingsmensen uh, bij BNN binnen. Nou, die gingen zo het hele gebouw rondlopen en even, even controleren. van wat, uh, Wie er eigenlijk allemaal zat. En, uh, en inderdaad, precies een kwartier later kwam Maxima in die, in die buurt aanrijden. Zo met, uh, met auto's. En de straat werd dan niet afgezet. Maar er waren wel allemaal bewakers die werden voor en aan het einde van de straat neergezet. En uh, nou, Maxima kwam aanrijden. En die loopt naar boven toe. En die, loopt zo, uh, nou, die ging toen eerst even een beetje overleggen met, uh, met de voorzitter, Patrick. En, uh, en later ging ze, kreeg ze een rondleiding rond BNN. En wij zaten daar net te doen alsof wij heel druk aan het werk waren. Wat <laughs> is natuurlijk een beetje raar. Ik bedoel, Maxima kan binnenlopen. Dan, ja, dan hou je wel heel even op met werken. Dan ga je niet denken van... Uh, oh, ik, wacht even, Maxima, ik type heel even mijn zinnetje af of zo. Dat, uh, ja. dat doe je ook niet. Dus, uh, nou, zij liep zo rond. En op een gegeven moment uh, kwam zij langs een. Uh, nou, liep zij zo achter ons langs. En hij staat allemaal een beetje zo schaapachtig aan te kijken. En toen liep zij langs uh, uh, een hele grote beker zo'n hele grote trofee. Okay, dat, dat is de, de verjaardagswisselbeker. Ja, dat is zo'n verjaardagswisselbeker is dat van BNN. Iedereen die jarig is, krijgt die beker. En dan moet je dan weer inleveren als je niet meer jarig bent. Oh, geitje. Je hebt hem soms wel een dag. Ja, ja, ja eigenlijk wel, ja. En, uh, en Maxima liep langs die beker. En ze zag die beker staan. En dan moest, dan moest ze wel om lachen, omdat het zo'n buitensporig grote beker is. Dus toen wees zij daarna En toen zei ik. Uh, de enige woorden die ik ooit tegen Maxima heb gezegd. Heb gezegd zei ik, ja, dat is, ons, dat is onze verjaardagswisselbeker. En toen moest ze daarom lachen. Maar dat zijn dus de enige woorden die ik ooit tegen Maxima heb gezegd. Ja, dat, zijn, dat is onze verjaardagswisselbeker. Dat is toch nou, ook wat Het meisje schijnt wel indruk te maken op mensen. Nou, het was wel echt... Er kwam wel even iemand binnen daar, hoor. Ja. Dat was wel... Uh, ik, de, ja, en iedereen had dat. En, uh, en later ging natuurlijk het mailtje rond dat ze langs was geweest. En, zo. Nou, en alle ja. collega's wel... Uh, wel uh, die waren wel jaloers. Want het was toch wel... Ja, je maakt toch wel wat mee, of zo. Ik vond het ja. wel indrukwekkend. Ondanks dat het ook maar gewoon een, ik is gewoon een dame. Nou ja. Gewoon, gewoon. Ze gewoon in die society. En... Ja. Ze, ze begon dan niet echt gewoon, natuurlijk ook. Nee, nee, dat is waar, zij had wel een voorsprongetje, maar toch, ik vond het wel, ik vond het wel indrukwekkend om, om haar een keer ja. te zien en een soort van te spreken. Nou ja, ik heb iets tegen haar gezegd, zij zei niks terug. Ze had te druk natuurlijk, het <laughs> duurt ook niet zo lang. <laughs> dat is nou een jongen, Ja, het zou mooi ja, zijn nou, als nou, even mooi klaar... dat ze even... dat ze nog even helemaal boven je, ja. eh, even naar het laatste zinnetje gekeken had. Even lekker over je naam of zo. Ja, <laughs> zo wat ben je echt aan het doen. Maar <GelUlifting> ik had ook niet verwacht dat, uh, dat, met mijn zin, ja, dat is onze verjaardagswisselbeker, dat ja. zij dan had gezegd van, goh, oh, vertel er eens wat meer over rijden van een dagje met me mee. Dat is, ja, ook, dat ja. is niet een enorme goede binnenkomen of zo, maar ja. ja. Maar, kijk, kijk, dat, dat, dat, dat stille verlang is, denk ik iedereen wel, uh, een beetje, uh, ja. Ik zou wel een dagje mee willen kijken, maar daarna is het wel mooi geweest. Dan, uh, maar gewoon een dagje meekijken en even in die paleizen rondstruinen. Je ja, uh, hoeft geen staat te zoeken te gaan doen, nou, nee. Dat zomaar, uh, nee, maar hier in Nederland en dan uh, zo achter in die koets zitten even. Gewoon oh, ja. Kijken hoe dat is, hoor. Je hebt het is. We een beetje ervaren of zo. Ja, nou, laten we terugkijken op televisie, want dat doen we nu natuurlijk ook. Ja, ja. Want, oh ja, oh, zag er wel goed uit. Ja, ja. ja. ja. Oh, wat een lelijke foto <laughs> van mij, inderdaad. Ja, ja. Met de verkeerde kant. Zo sta ik nooit op Ik had toch wel iets veel uitgroeien, want dat heeft Maxima soms ook. Ja, dat vind ik ook. Ja, maar, ja, ja, blonde, ja, maar, maar zij is natuurlijk uh, Argentijnse. Dus zij heeft natuurlijk heel uh, donker haar eigenlijk. Van ja. nature lijkt mij zo. Ja. Ik zou wel willen weten of ze haar eigen haar kleurt of dat dan de kapperlakij. Maar uh, volgens mij hebben die Alexander en wel gewoon een hele leuke relatie en leuke kinderen. En dat vind ik heel, heel fijn om te zien, weet je wel? Ja. En zo zit ik dan toch wel in elkaar. Want ik ben uh, nee, dat vind ik gewoon geweldig. Ja, dus, uh, dat zij nog in ieder geval normaal met uh, de kinderen omgaan. Want dan zie je toch. Ja, bijvoorbeeld in het Belgische koninghuis zie je wel dat het een en ander heel erg verwrongen is. Ja, bij oude, zeker. Maar die jongeren. En dat, dus, dat ziet er ja. allemaal heel vreemd uit. Nou, ik was, ik was uh, gisteren, dus zaterdag, was ik even op visite bij, uh, bij de opa en oma van mijn uh, vrouw. En uh, die ja. hadden daar het privé liggen. En uh, nou, dat bladde je dan even doorheen. En uh, die maakte er een enorm ding van, dat blad dan, hè, maakte er een enorm ding van... dat uh, uh, Amalia en uh, Alexia dezelfde kleertjes aan hadden. Dus Amalia had het drie jaar geleden aan en nu Alexia. Maar dan denk ik, ja dat is toch alleen maar logisch dat ze dat hebben. Ik bedoel, ja. uh, hallo, uh, het, het zou ook raar zijn als je die kleren weggooit na één keer dragen. Maar dus dat, dat weet ik dan van Beatrix, want dat hoor ik dan. Die, uh, die gaat dan in de bonneterie of de bijkorf toch wel winkelen. Ja. Want daar werd net over gesproken. Maar dan zoek ze een klein beetje de aanbieding uit en zo. Ja, even door de bakken heen struinen. Voor die kleine kinderen. Nou, dat is toch schitterend. Ik zie er al lopen in die, bij, bij die wilde dagen. Nou, dat ze, nou, de dat ze voor de deur staat. Bij de dolle dwaze dagen en zo. En dan een zaak binnenstormen. Ja, dat zou mooi zijn. Gewoon, zou kunnen, ja. Dat zou een goed YouTube-film zijn. Ja, dat dat dus. Sick. Daar Die ging wel viral, denk ik. Ja, ja. Dat denk ik ook. Al. Nee, hij doet een beetje zo dan ja. gaat wel een beetje zo, dan gaat het een beetje zo hè? nou dit is niet zo duur, dat kan ik dan wel aan mijn kleinkind. Ja, krijgen. buiten openingstijden even een beetje shoppen. Ja. ja. Kees, leuk dat je belt, ik spreek je later weer. Ja, oké, gezellig. Dag, Want, uh, hoi, hoi, hoi. Oh. Gaan we naar uh, Daisy. Hallo, goeiedag. Zeg ik, ja, ben nee, ik... Zeg ik het goed of moet ik zeggen Daisy? Nee toch? Wat is het? Zeg ik het goed of moet ik zeggen Daisy Of is het Daisy? Daisy. Daisy. Kijk aan, kijk aan. Van Daisy. Stel je komt de lift in lopen uh, nee. en het ja, ja uh, uh, uh, een leuk verhaal maar ik laat hem vertellen dat ja. Ja, een leraar in amsterdam Am noord en een uh, dochter had op die morgen... ik bedoel ik kreeg een dochter ja. ja ik heb op school verteld dat ik een dochter had toen had het personeel vlag, uh, vlag hees, hè? ja, ja de toen de leraar of de kinderen op school kwamen vroegen ze is het dat? Is, uh, wat is het gevorderde ja. dus, uh, toen zeiden toen zeiden ze ja zes zes want die dag zou uh, toen was koningin Be Beatrix uh, prinses. Hmm. Als ze die dag bestellen. Ja, ja, dus jij jou, jou, uh, jouw kind is op dezelfde dag uh, geboren als uh, de kinderen van Maxima. Ja, één ah. van Maxima. Maar ja. van uh, Beatrix. Namelijk uh, Prins Friso. Oh, Prins Friso, oké. Okay. Prins Laat Want later Want de ouders niet. Er is geen prins, We hebben op de radio gehoord dat er geen prinses was, maar een prins. En dat was, prins, dat was Prins Friso. Dus Prins Friso En mijn dochter is er op één dag geboren. <laughs> nou, dat is wel uniek, toch? Ja, ja, vind ik, ja, ik weet niet of het uniek is, maar wel grappig. Leuk ja, mijn feitje. Do en, mijn dochter die was dus een uh, beetje dan uh, een paar uur <laughs> prinses geweest. Ja. ja. Maar wat ik had aan, aan uh, Maxima en. Uh, hoe noem je dat? Willem Alexander of zo? Alexander, ja, Alexander zou vragen: te hm. moeilijk, moeilijk vinden om straks koning en, koning en koningin te worden. Ja, ja, ja, of zij er zin in hebben of, of ze er tegenop kijken. Ja, dat ze tegenop kijken ook. Want het is gemest. En vooral omdat er net af en toe met kritiek op het Koningshuis. Dus dat moeilijk zouden we vinden, eigenlijk. Ja, goede vraag, Deze. Ik ga je, ik ga je er wel opslingeren, want het, de, de, de lijn is een beetje slecht. Maar ik vind het een goede vraag. Dankjewel voor het bellen. Okay. You, uh, Gaan we naar uh, even kijken wie Marcello, alweer? Ja, uh, neem me niet kwalijk nee, geeft dat niks. ik nog een keertje opdeel. Ja. Maar ik ben nu zo'n 30 jaar speur aan het verzamelen sinds de koning van de koningin. Ja. En u zegt mij nog iets heel erg dwars. Ik vind het heel aardig van u dat u mij nog zo goed woord heeft gestaan. No maar ik moet nog iets kwijt, namelijk een historisch iets. Wat dan? Ik weet niet of ik het nieuws nog kan halen. Mm. Anders wil ik dat ik het na het nieuws nog even. Mag, mag kunnen vertellen. Nou, We hebben, hebben nog even de tijd hoor, dus vertel. Ja, maar stel je voor dat het nieuws er doorheen gedrukt wordt, dan kan dat misschien niet. Maar ik zal mijn radio even zacht zetten, want het klinkt heel erg door mijn telefoon heen. Ja. Ja. Um, het gaat namelijk om het volgende. Ik was een jaar of twee, 23 en ik liep als, als jonge student heel vaak door Amsterdam. Dat begrijpt u wel, hè? Ja. Amsterdam is de stad der student. Tuurlijk. En dan ga je uit. En als je jong bent, dan wil je wel eens wat. Ja. Dat snapt u wel. Ja. En toen waren de voorbereidingen, voor uh, toen werd bekend dat er een kroning zou komen. En toen was het geen woning, geen kroning. Ja. En de kraaks wilden, uh, nou ja, goed, ik kende wel veel mensen die gekraakt hadden. Dus ik had er niet zoveel met of het voor of het tegen kraken was. Maar wat is er toen gebeurd op de dag der dagen, dat de kroning van onze koningin? Toen is het zo gegaan dat men zich nogal misdragen heeft. Ja, dat waren rellen, hè, op en, de Dam. Nou, niet alleen rellen. Um, het is zo erg geweest. dat men tot aan de dam is gekomen. Mm -hmm. bij wijze van spreken. met de bedoeling om de kroning zo te verstoren. dat er geen kroning plaats had kunnen vinden. Yeah. En dat is er dus gebeurd. Wat ik begrepen heb later van andere mensen. dat ze tot aan het rokin. aan het einde van het rokin gevocht hebben met de politie. zelfs uh, de politie van het paars hebben gegooid. bij wijze van spreken. dat men met scherp geschoten zou hebben. op op de demonstranten... als ze de kerk zouden hebben willen bestormen. Oh, maar dat hebben ze wel of niet gedaan uiteindelijk? Niet. Nou, het is zo geweest dat de afspraken gemaakt zijn... dat uh, uh, als men niet meer tegen, uh, tegen had kunnen houden... dat de nieuwe kerk bestormd had kunnen worden. Ja. Dat heb ik van de demonstranten toen begrepen. Dat dan de opdracht was om op de demonstranten te schieten. Ze waren gewaarschuwd. De gevechten zijn tegengehouden... Tot in de rest van Amsterdam. Maar nou komt mijn mening. Ja. Yeah. En de vader heeft dan dat allemaal uitgezonden. Want ik heb het dan op de, alles op de televisie gevolgd. Terwijl het jaar altijd door Amsterdam liep. Yeah. Ik ben nou 57, maar ik heb dat een lijst meegemaakt. Ook de tijden voor de kroning. Dat de politie met traaggas en met waterkanonnen kwam. Ik liep gewoon over straat. Ze gooiden de Duitse bij de in van de tram. Ja. Yeah. Ja. En je liep gewoon gevaar. Yeah. Ja. Ik was toen 22. 23. Als je dat vergelijkt nu met nu, als je in Amsterdam komt... dat heeft niet veel met koning te maken, dat het helemaal niks meer mag... dan is de maatschappij heel erg vertrukt, zeg maar, op de een of andere manier. Ja. Dat uh, ik dan niet zo goed begrijp dat die mensen die toen allemaal... stenen hebben gegooid naar het koningshuis... Ja. die zitten nu voor in de kerk. En het zijn hele brave mensen geworden. Ja. Maar iemand die echt voor het koningshuis was, zoals ik... Ja. die een brave brugge was... En de koningin hier in zeg maar. Ja. Kan nooit in de buurt van de koningin komen. Maar, maar denk jij dat die mensen die, die toen die stenen gooiden... dat zij echt uh, in, in het... In... Omgedraaid zijn. Helemaal. Ja? Die zijn er graden gemaakt. Die zijn nu bestuurder geworden. Die zijn hun wilde halen vergeten. En die zitten vooraan in de kerk. En dan zit koningin voor en koningin na. Ja. Omdat ze natuurlijk een hoge functie in de maatschappij. Of ze van justitie zijn. Of iets hoger zijn geworden. Doordat ze natuurlijk moesten studeren van hun ouders. En ja, al. ja. Maar iemand die zo gewoon is als ik. Ja. Ja. En die niks te betekenen heeft, die geen, geen hoge functie heeft, maar die, die, die een verschrikkelijke Koningshuisfan is. Ja. Die komt mag nooit. Dat is eigenlijk niet eerlijk. Als je het op deze manier vertelt, dan klinkt het niet eerlijk. En dan vind ik het niet eerlijk dat als ik nou bij de volgende Koning zou willen zijn, ja. en dat zou ik nog willen zeggen, uh -huh. stel je voor, ik doe een verzoek aan het Hof, van, tja, Marcello wil uh, toch bij de. Kroning zijn van de nieuwe koning. Ja. Ik kom uit Amsterdam. Ik zal iets korts zeggen over mezelf. Ik ben opgegroeid in Amsterdam. Ik was een Amsterdams kind, zeg maar. Ik kom uit een eerste klas milieu. Dat ja. mag iedereen weten. Ik heb goede ouders gehad, een goede opvoeding gehad. Ik, ben, ik, ik heb al in de, op de duurste lagere school gezeten die je maar voorgesteld hebt bij de Apollo -laan. Ja. ja. Ik heb in het Rijksmuseum een stoppertje gespeeld. Ja. Ja? 30 seconden. En wat gebeurt er? Ja. Als Ik ik wil niet zeggen dat ik meer ben dan een ander. Maar ik ga er nog voor strijden. Dat als de koningin ooit afstand zet. Ik hoop dat de koningin nog lang koningin blijft. Want ja. ik denk dat de koningin nog best wel een paar jaar door gaat regeren. Ja. Met zo'n fysieke goede koningin. Ja. Maar, maar jij wil er graag bij zijn. Ja, we, we moeten afronden. We geweldig. moeten afronden Marcella. Maar jij wil er graag bij zijn. Het woord is gezegd. Dankjewel, je wel. Tot later.